Dames en, heren, dames en heren, goedenavond vanuit het Eindhovense stadion. Ik heb mij twee keer, dames en heren, horen zeggen eenvoudig omdat er wat vreemd in mijn klonk. Maar ik neem zonder meer aan dat u verbonden bent nu met het uh, PSV stadion in Eindhoven. Dat voor de vriendschappelijke interland tussen Nederland en Griekenland bezet is met zo'n schatting 15.000 mensen. Terwijl Nederland nu nadrukkelijk komt aandringen. Hoekschop van Pietol, inmiddels genomen. Eén vuist van er Sarganis eronder. Maar nog altijd zijn er kansen. Edo op afstand, wat, goal! Oh, oh, oh. Prachtig doelpunt van Edo Ophof. Ingeleid uiteindelijk door Piertol bij een hoekschop. Zo'n beetje van buiten het strafschopgebied was het Edo Ophof. Eerst Piertol met de inzet op de vuisten van doelman Serganis. En op de rand van het strafschopgebied, aan de rechterkant met zijn rechtervoet Edo Ophof. In de uiterste linker Griekse hoek is het 1-0 voor Nederland geworden na 9 minuten en 50 seconden spelen.